Dit is even al jong met het NOS-journaal. Nepal hebben meegemaakt, zijn teruggekeerd. Het is een groep van 16 wandelaars... die de grote drukte op het vliegveld van de hoofdstad Kathmandu voor is geweest. De komende dagen volgen meer Nederlanders die gerepatrieerd worden. Er zijn geen berichten over Nederlandse slachtoffers van de aardbeving. Bij de aardbeving in de Himalaya zijn meer dan 4000 mensen om het leven gekomen. In Kathmandu is de hulpverlening inmiddels op gang gekomen. De reddingswerkers hebben de meer afgelegen gebieden in Nepal nog niet bereikt. In de Sagrada Familia in Barcelona worden vanavond de slachtoffers herdacht van de vliegramp met Germanwings. Wings. Bij de plechtigheid zijn 1200 nabestaanden uit 12 landen. Ook de Spaanse koning en de Nederlandse ambassadeur zijn erbij. Bij de herdenking in de Sagrada Familia worden onder meer 150 kaarsen aangestoken. Eén voor ieder slachtoffer. Het toestel met 150 inzittenden stortte op 24 maart neer in de Franse Alpen. De co liet het Germanwings toestel neerstorten. Ook voor hem wordt een kaars aangestoken. Tien dagen geleden werd in de dom van Keulen ook een herdenkingsdienst gehouden. En daarbij werden net zoveel kaarsen aangestoken. In het noordoosten van Libië zijn de lichamen gevonden van vijf journalisten. Ze werkten voor een Libisch tv-station en werden sinds augustus vermist. Volgens het Libische leger is terreurgroep IS verantwoordelijk voor hun dood. De vijf reisden in augustus naar de stad Aydabiyar. Onderweg kwamen ze langs een bolwerk van militante extremisten... waar ze werden ontvoerd. Een zesde journalist kon vluchten. De lichamen van de vijf werden gevonden bij de stad Baida... waar de internationaal erkende regering van Libië zetelt. Het weer vanavond en vannacht droog met weinig wind. Minima tussen plus 2 en min 3 graden. Aan de grond kan het wel 5 graden vriezen. Morgenochtend in het westen enkele buien in het oosten zon. Smiddags droog en vooral in het westen weer zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het en. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers.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 Ja. Een hele goede avond op deze bijzondere maandagavond. Koningsdag 2015. Wie weet, heb je wel een topdag gehad. Heerlijk op de vrijmarkt. Heerlijk bij gezellige spelletjes of optredens. Nou, het was in ieder geval een goed weer. Een beetje schrale wind. Maar toch een topdag. Maar cinema, eh, C CFM Cinema is er gewoon. Mijn naam is Auken Beuving. En de komende twee uur film, music en more, zou ik zeggen. En natuurlijk starten we altijd met de hit van de Maan. Het is alweer de laatste keer dat we die kunnen draaien. Three Sisters. But I bought a jacket for the rain. We were team. Strikes a narrow plane In a dream <laughs> Sister talks about a lonely Ja, dat waren de dames Fiona, Daniel, Nadja, Zela en Vera Kappeler. En die uh, zongen Muziek van de Nits, uh, Three Sisters. Prachtig nummer, was de laatste keer alweer. Dan komen we de volgende keer met een nieuwe hit van de maand. Een andere hele goede zanger is Nina Sherry. Woman. Luisterde Nene Sherry met woman uit reclame natuurlijk. En een andere uit reclame is... Etta James, I just want to make love to you. Coca-Cola light. Nou, knallen maar. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Wash your clothes Natuurlijk uh, Etta James. En ik doe er nog één uit de reclamesfeer. En dat is ook een hele mooie Cat Stevens The Wind. Never, never, never, I'll never make the same mistake. No, never, never, never. never. was de wind. Nou, vandaag was er een windje. Ik zag kinderen op de vrijmarkt die vanochtend niet in het zonnetje zaten, maar wel de koude wind over zich heen kregen. Die hadden het behoorlijk fris. Uh, misschien moest je vandaag nog wel eventueel langs het ziekenhuis, naar nou een wondje, opgelopen bij het spijkerpoepen of erger. En dit is natuurlijk een hele bekende tune uit MediCentrum West. Robert Strating. zijn we op deze eerste Koningsdag toe uh, toch een echte film. En dat is uh, voor mij geworden de King Speech film uit 2010. Nadat zijn broer aftreedt wordt George nogal ongewild... de nieuwe koning van Engeland en gaat door het leven als George VI. Helaas stottert hij, wat niet echt koninklijk overkomt natuurlijk. Hiervoor schakelt hij de hulp in van de onorthodoxe spraaktherapeut... Lionel Lodge, wat resulteert in een reeks ongewone technieken... En een bijzondere vriendschap. Komt-ie. Alexandre Despla, The King's Speech. Mooi film met Colin Firth in de hoofdrol. Er zit ook mooie muziek in. Ik draai onder, uh, bijvoorbeeld, dit is een heel mooi nummer van Beethoven, uh, gespeeld door Terry Davis. Uh, uh, Speaking into Nations staat op de CD uit uh, de soundtrack. Uh, Beethoven, de zevende symfonie. Ik duim niet helemaal, aan, maar het is prachtige muziek. maar dit uh, de Zevende symfonie van Beethoven, maar ik draai toch nog een stukje uit uh, muziek van Alexander Despla, dat is Queen Elizabeth. Meestal zitten we op de maandagavond het eerste uur wat meer met popmuziek, maar ter gelegenheid van Koningsdag toch deze koningsfilm, The King's Speech. En ja, om in dezelfde sfeer toch een beetje door te gaan uit de film Le Goriste, film 2004. In 1949 wordt Clément Mathieu, een muziekleraar zonder werk benoemd als opzichter van een internaat. Het opvoedingssysteem van directeur Rachine is erg streng en Mathieu tracht de kinderen te boeien door een koor samen te stellen. Legorist, dit is Legorist. In het tweede uur komt de componist van dit, van deze soundtrack, Bruno Coulet, nog een keer terug met Song of the Sea. En uit Legorice nog één, caress sur l'océan. Bruno Coulé, uh, De volgende film is de soundtrack uit 1973, Serpico. En dat gaat over de agent Serpico weigert... om wat de rest van zijn collega's wel doen... en deel van het geld aan te nemen... dat de agenten geregeld afnemen van de plaatselijke criminelen. Niemand wil met Serpico werken en hij verkeert constant in gevaar... door zijn partners in levensbedreigende situatie geplaatst te worden. Film met Al Pacino in de hoofdrol, topfilm. Mooie muziek van... Bikis Theodrakis uh, thema Wel de duidelijk Griekse invloeden in deze melodielijn. Ik doe er nog één uit Serpico en dat is het nummer Serpico Meeting in the Park. Zoveel Serpico, uh, Bikis Theodrakis. En laatst was ik aan het struinen op een uh, rommelmarkt. Toen kwam ik weer een bijzonder CDje tegen. Cult Teams of the Seventies. Uh, dat was een CD met. Uh, uh, ja, uh, je hebt western muziek, maar in Italië hebben ze ook in de 70 jaren veel thrillers gemaakt. En uh, uh, de componisten zijn niet de minste. Onder andere deze. Ennio Morricone. Luister. Een prachtige cd uh, uh, Cool Themes from the 70s, Italian thrillers uh, Er zijn hele goede componisten op, onder andere ook Riz Ortolani waar ik vaak wel eens iets van draai Dit is echt muziek die uh, Tarantino ook voor zijn films zou kunnen gebruiken in de toekomst Deze van Riz Ortolani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 de muziek uit een, een bijzondere cd die ik ooit eens op de kop getikt heb. Uh, Cult Teams uit Italian Movie, 70 jaren. Er staan bekende componisten op. Ik noemde al Morricone, ik noemde al Riz Ortolani en dit is Gianni Ferrio. Je hebt het al begrepen. Op Koningsdag geen westerkwartier maar een trillerkwartier. van deze fenomenale cité. Eigenlijk alle nummers zijn prachtig. Deze is van Bruno Nicolai. We blijven naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Akko Beuving. En we gaan het tweede uur rustig verder met het draaien van filmmuziek. Films die op de rol staan: Skyfall, Public Enemies, The Old Man in the Sea, Wolf Totem, Afrika. Eigenlijk weer veel te veel om op te noemen. Dus ik hoop dat je het tweede gedeelte er ook weer bij bent op deze Koningsdag 2015. En uh, ja, even een beetje bijkomen naar zo'n mooie dag is niet verkeerd. En als je er ook nog een beetje leuke muziek hoort, is het helemaal mooi. Nou, ik zet nog even onze tune op. Dan zie ik je of uh, weer, of hoor je me naar de klok van Tina.